Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Vakbond FNV ziet in het verlagen van de AOW-leeftijd voor zware beroepen geen structurele oplossing. De bond wil het wel meewegen, maar houdt vast aan het plan om de AOW-leeftijd voor iedereen te bevriezen op 66 jaar, de komende vijf jaar. De FNV reageert daarmee op het voorstel van drie werkgeversorganisaties voor vervroegde AOW voor zware beroepen.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 Buma denkt aan ondersteunende banen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs... en bij de plantsoenendienst, zegt hij in het AD. Bij een auto-ongeluk in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een beschadigde zilvergrijze Renault. De politie kan nog niet zeggen wie het slachtoffer is. Noord-Korea bereidt mogelijk een rakettest voor. Dat zeggen experts tegen een Amerikaanse radiozender die beelden heeft gepubliceerd van een fabriek waar eerder raketten zijn gebouwd. Op de beelden is te zien dat er onder meer grote voertuigen bij het complex staan en hijskranen. In het verleden wees dat soort activiteit bij raketbases en wapenfabrieken vaak op een aanstaande raketlancering.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 Promis M'a promis, m'a promis, m'a promis, tu hebt promis, tu Lamour, met tu en fortu. Uh, Geen idee. Was voor mij helemaal nieuw. Over mij niet. Maar ja, ik, heb, ik heb kleinkinderen. En het hoort bij de jeugd waar we eerlijk zijn. En de jeugd hebben we ook nu aan tafel zitten. Ja, uh, want we hebben hier de JOVD. Waar staat JOVD voor? De Jonge Organisatie voor Vrijheid en Democratie. Kijk, daar hebben we dat in ieder geval duidelijk. <laughs> en u heeft de stem gehoord van Talita Duin. Zij is de voorzitter, kennen ja, klopt. Kijk, had ik dat goed? Ja, zeker. Ik zie je regelmatig op de vergaderingen hier in Zandvoort. Ja. Dus als er iemand betrokken is en alles weet van Zandvoort, dan ben jij dat. Ja, dat kan je wel zeggen. En ook de JOVD die roert zich in de discussies rondom de de 1. Ja. Dat heb ik ook gemerkt bij D66. D66 Zandvoort die zegt van ja die moeten we naar Zandvoort halen. Maar als ik kijk naar het provinciale dan is daar wat anti-stemmen. Is... Mm -hmm. Er is twijfel zou ik het zeggen. Hoe is het met de VVD? Met de VVD hier en, in Zandvoort En wat u? vindt de JOVD ervan? Nou, wij zijn wel uh, blij als JOVD dat we hier in Zandvoort een goed geluid horen uh, voor de Formule 1. Iedereen uh, is enthousiast om deze kans uh, terug te halen hier naar Zandvoort. Maar ja, als je dan kijkt naar de buurgemeentes... dan merken we wel dat daar wat een uh, oncoöperatieve houding uh, naartoe is. Uh, zoals Haarlem als voorbeeld. Uh, waarvan we merken dat we juist... we moeten juist samenwerken... om de Formule 1 een succes te maken. En daar maken wij ons wel zorgen om. dat ja, uh, wij, we moeten samenwerken. En als dat zo blijft zitten, deze houding dan uh, vrees ik voor het ergste. En uh, daarom uh, vinden wij het belangrijk dat dit wel op de kaart moet worden gesteld. Dat, uh, dat we moeten gaan samenwerken. Dat we moeten denken in oplossingen. En niet alleen maar in wat de nadelige effecten zijn van de Formule 1. Klopt. maar. Overleg je dan ook, omdat jij voorzitter bent, Klemmerland, mm -hmm. met de andere afdelingen Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en dergelijke van de VVD? Ja, we zijn nu, uh, nou, hebben we vooral contact gehad met de VVD, want uh, het is natuurlijk uh, deze week was het weer uh, inderdaad in het nieuws gekomen uh, vanwege ja, met de Formule 1. Dus ik heb wel nu al meteen contact opgenomen met de uh, VVD hier in Zandvoort en in Haarlem. Uh, en daar willen we inderdaad uh, vanuit werken, want VVD Haarlem is een van de enige partijen in Haarlem zelf die de Formule 1 steunt. En zo willen we inderdaad gaan kijken... en misschien maar een plan proberen op te zetten hoe we de andere partijen in Haarlem kunnen overhalen. Kunnen laten zien hoe groot de Formule 1 is. En wat dat kan opbrengen voor ons. Maar je hebt nog maar een paar weken de tijd. Dan is het besluit gevallen. Ja, dat wordt inderdaad lastig. Maar uh, ik wil het er niet uh, laten zitten. Ik wil niet nu de hoop opgeven. Ik wil er zo hard mogelijk voor strijden... om het toch te laten lukken. En anders, ja, als ik er niet voor heb gestreden... en het bleek wel te kunnen... dat zou ook zonde zijn, dus. Nou, maar wellicht... Uh... ...zou het kunnen helpen als op een bepaald moment die knoop is doorgehakt. Hè? Mm -hmm. Laten we zeggen dat het komt. Ja. En we willen het natuurlijk allemaal. Hè? Okay. Want, ja, goed. Je, je begon in je eerste zin met het geluid in Zandvoort is goed. Hè? Als je mm -hmm. kijkt naar de formule 1. Nou, het ge, dat gaat om geluid, hè? Okay. laten we het eerlijk zeggen. Ja. Um, dat op het moment dat die knoop doorgehaakt is... En ...dan zou het ook zo kunnen zijn dat men wel gaat meewerken. Mm -hmm. eh? Want je kan niet hoe dan ook, tegen, nou, tegen de muur aan blijven lopen... en maar tegen blijven zijn. Ja. En dan zou je mee moeten gaan denken in oplossingen. Denk je dat het, dat een, tot de mogelijkheden zal behoorden? Nou, ik, ik denk het wel inderdaad... Als, als een knoop is doorgehakt... dat het in Zandvoort zou komen. Dan hoop ik inderdaad dat iedereen dan gewoon... Uh, zijn visie omzet... Uh, en er gewoon vol voor gaat. Theresa, ik, ik, ik ga even terug... naar het lange verleden. Ja. Um, toen ik uh, ooit kandidaat stond... om in de gemeenteraad te komen hier... Mm -hmm. Uh, heel lang geleden is dat. Toen werd ik opgebeld. door iemand uit Bentveld. En die zei meneer Jouwstra. Uh, staat u op de lijst om in de gemeenteraad te komen? Ik zei ja. Hij zei uh, ik uh, stem niet op de VVD. Want ik zit achter in de tuin. En ik word helemaal gek van het lawaai. Ik zei meneer ik kom naar je toe. Ik heb een gezellige kopje thee gedronken. Mm -hmm. Maar het, bleek, het geluid kwam helemaal niet van het circuit. Maar van de zon van Slaan. Want ik wist dat er op die dag ook niets op het circuit te doen was. Ja. Toen ik hem daarmee confronteerde, zei hij van nu ben ik over en ik stem VVD. Uh, die man die zei van ja, we worden allemaal een beetje gek gemaakt door het geluid. Maar het geluid hoeft niet van het circuit af te komen. Mm -hmm. Ja, klopt inderdaad. En dan zien we het bijvoorbeeld ook met de bereikbaarheid. We zien hier weer ook uh, dat uh, er verschillende plannen zijn om te kijken hoe gaan we nou in plaats van... Nou, We hebben alle files. Hoe gaan we dat dan aanpakken? En dat snap ik wel. Dat Formule 1 is natuurlijk wereldwijd bekend. Iedereen komt er naartoe. Maar er zijn oplossingen voor te verzinnen. En uh, wat je ook vaak ziet is dat dit juist het tegenargument is... om niet voor de Formule 1 te stemmen. Alleen maar vanwege de bereikbaarheid. En ik denk, nou, nah, dan kunnen we toch gewoon kijken naar oplossingen. Om samenwerking bijvoorbeeld treindeals. Of uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, de fietspaden te verbeteren. Of er zijn wel mogelijkheden om inderdaad de geluidsoverlast van uh, ja, de wegen, zullen we dan zomaar zeggen, te verminderen. Uh, ik vind dit niet uh, een van de enige tegenargumenten die je kan geven. En uh, dat, dat vind ik ook wel schadelijk, dat dat meestal tegengeluid is, zeg maar. Maar waarom alleen maar tegengeluiden? Kijk nou eens naar de positieve geluiden. Ja. Ja. Nou, noem die nu eens. Dus. Waarom is het zo belangrijk dat die Grand Prix naar Zandvoort komt? Mm -hmm. Nou, allereerst uh, kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de economische kansen. Uh, alle hotels ook voor de buurgemeenten. Zeker, dus zeker niet alleen voor Zandvoort. En dat moeten de buurgemeentes ook natuurlijk doorkrijgen. Uh, hotelcapaciteiten. We, we, ja, superveel mensen blijven hier uh, slapen. Eten, drinken, de souvenirs. Simpelweg al het parkeren. Uh, dat zijn allemaal economische uh, inkomsten. En Waarvan ik ook zeg ja. De Formule 1 gaat natuurlijk ook veel kosten. Maar dat krijgen we 100% terug. Een simpele kosten batenanalyse Dan denk ik echt wel uh, dat het alleen maar economisch uh, geweldig is. Wat denk je van marketing, naamsbekendheid en dergelijke ja. mondiaal? Ja, uh, de Formule 1, de marketingwaarde van de Formule 1 is natuurlijk immens groot. En wij gaan dan zeker als stand voor prachtig op de kaart staan. Als mensen, uh, denk, mensen in het buitenland zullen, zullen zo ik denken... Ah, Zandvoort. Dat is waar de Formule 1 is. Dat is toch prachtig om zo bekend te staan. Vind jij ook dat de overheid dit financieel zou moeten ondersteunen? Ja, de overheid heeft al inderdaad gezegd dat ze het niet gaan ondersteunen. Ja, dat is jammer. Uh, maar we moeten dan denk ik maar ja, andere oplossingen inderdaad gaan uh, Bekijken zoals nou, sponsors, particulieren. Uh, dit wordt nog wel een opgave om inderdaad die uh, kosten bij elkaar te krijgen. Maar uh, het is jammer dat de overheid er niks aan gaat doen. Maar ze gaan niet terug op een uitspraak. Dus... Uh... Maar ik verwacht wel dat als de Grand Prix er komt, dat alle ministers vooraan staan om hier dat evenement bij te wonen. Ja, ik hoop zeker dat ze dan bij de eerste Formule 1 race hier in Zandvoort zullen zijn. En maar dan met een wel, met de, lachend de, wel gezicht. met de trein, hè? Geen dienstauto's in het dorp. <laughs> inderdaad, dus uh, ja. ik hoop dat ze daar dan inderdaad met een lachend gezicht uh, zullen staan. En een belangrijke voortrekker voor uh, de Grand Prix is natuurlijk meneer Balkenende, die... Uh, het liefst elk evenement hier op het circuit is. Ja. Kan hij wat betekenen in zijn CDA-achtergrond? Kan hij wat betekenen? Ja, ik denk... Het is natuurlijk ook vooral nu... Omdat de overheid al heeft gezegd dat ze er niet uh, niks aan gaan doen. Is het nu vooral ook een provinciaal ding en een gemeentelijk ding. Uh, dus ik denk dat vanuit de landelijke politiek het wel wat lastiger is. Uh, ze kunnen natuurlijk inderdaad... Uh, ja, proberen druk, ja, druk uitoefenen vind ik weer zo'n groot woord. Maar ze kunnen inderdaad proberen... De gemeente, de provincie uh, over te halen. om te laten zien wat een kans dit is. en wat een kans we laten vliegen. als we hier niet voor gaan samenwerken. Ten we hebben nu over uh, tien dagen de verkiezingen. Tien dagen, ja, dat is al snel. Uh, zijn er partijen in de provincie die tegen de Formule 1 zijn? Tegen de Formule 1. Welke partijen zijn er voor en welke partijen zijn er tegen? precies gezien. Ja, ik heb nu inderdaad vooral gekeken naar de, uh, naar de buurgemeentes, maar ik, uh, nou, ik weet sowieso wel dat de VVD ervoor is. Dat is natuurlijk een uh, grote, ja, grote voorstander. Maar we hebben natuurlijk vooral uh, als we kijken inderdaad, naar de nadelige effecten, zijn de, ja, inderdaad, uh, de duurzaamheid, dat soort dingen. En ik denk dat vooral de groene partijen uh, ja, tegen de dat is geen antwoord op, op mijn vraag. Welke partijen tegen. zijn tegen en welke partijen voor de verkiezingen zijn voor de Grand Prix? Dat zou ik nu niet uh, kunnen weten. Kan je dat duidelijk maken? Kan ik dat duidelijk maken? Ik heb begrepen dat D66 tegen is. Tegen is? Ja, dat vind Behalve ik jammer. Behalve Zandvoort dan. Maar de provincie is tegen D66. Ja, dat vind ik ook wel interessant dat het elke keer gemeentelijk en provinciaal weer het verschilt uh, dat is alsof er geen samenwerking of contact is tussen de partijen. Nee, maar het zou wel duidelijk zijn. Als ik in stembus sta over negen dagen, mm -hmm. dan wil ik graag weten... welke partij is er voor de Grand Prix en welke partij is tegen de Grand Prix. Mm -hmm. Afgezien van het lokale. Ja, ja dat zou ik uh, nu niet uh, kunnen weten. Kan je dat in de komende week dan duidelijk maken en dat ja. zeker bekend bekendmaken? Mm -hmm. Ja, zeker. Dat, uh, daar heb je Facebook voor en dat uh, zal ik zeker doen. Dat maakt het wel wat duidelijker als ik straks er sta en. Ja, ik moet denk het ook dat het wel een. Uh, welke partij een ik moet gaan kiezen? Goed idee mm -hmm. nee. Zeker. Ja. Nou, dan heb je een opdracht. Ja, zeker. <laughs> um, uh, wat gaat de VVD, JOVD, nog meer doen als jongere partij van ja. de VVD? Want jij staat in de, in de sporen om straks ook actief. Ja. Landelijk, plaatselijk, landelijk. <laughs> Uh, nou, uh, inderdaad, de JOVD, uh, nou, officieel zijn we onafhankelijk van de VVD, want we hebben op zich een andere mening, maar we strijden beide voor het liberalisme, zullen we het zo zeggen. Uh, wat wij als JOVD gaan betekenen, uh, nou is inderdaad al in gesprek gaan met de burgemeentes. Om te kijken of we die inderdaad kunnen overhalen om een andere mindset naar de Formule 1 te zetten. Um, en inderdaad, als de Formule 1, als de knoop is doorgehakt en het gaat wel lukken, zullen we daar ook zeker acties voor gaan voeren. Uh, met mensen spreken, uh, burgers tot gemeenteraadsleden, tot provinciale statenleden. Uh, ik denk dat we dat vooral daar ons op gaan richten. Want uh, wij vinden dit wel als uh, liberale jongeren een erg belangrijk punt. Uh, dat de Formule 1 terugkomt naar Zandvoort. Hartstikke goed. Ik wens je erg veel succes toe. En, en <laughs> denk erom, uh, maak goed bekend welke partij ja. provinciaal voor of tegen de Grand Prix is. Zeker, dat zal ik zeker doen. Dank je. aan tafel. Even even de muziek hè, ah, Belinda. Be oh ja, ja de Belinda ja, ja, kan ja. natuurlijk met uh, Heaven is a place on, on earth. En we en. praten dan natuurlijk ook met nu een nieuwe oh. gast. En dat is een uh, zeer belangrijke man, a de fluiter. Want hij heeft een rubriek in de Zandvoortse En die heet mijn hemel heet Zandvoort. Jawel. Ja, ja, en dat is toch wat. Want dan kom je in naar, ga je verhuizen van Drenthe naar Zandvoort. Nog niet zo lang geleden. En dan ga je zeggen, het is hier mijn hemel. Ja, dat is ook zo. Dus uh, kijk, uh, je hebt allemaal een voorstelling van de hemel natuurlijk. Tenminste, de, als je uh, denkt dat er een hemel is... kun je er ook een voorstelling van maken. En dat is precies zoals het hier in Zandvoort is. Uh, je hebt een mooi wonen. Je hebt... Uh, Fantastische omgeving, zee, duinen, uh, altijd mooi weer. Circuit. Natuurlijk. Een circuit. En... Dat, <lacht> dat niet naar Assen gaat, maar in Zandvoort. Ja, oh, nou, ik woon er vlakbij, dus dat neem ik dan ook mee. Een stukje van de hemel maakt af en toe lawaai. Ja, ja. ja deze houden we erin. Deze houden we erin. <lacht> dat dat dit is heel, heel goed. Maar wat is de reden geweest dat u van Drenthe naar Zandvoort bent nou, gekomen? Nou, die reden die is hier min of meer aanwezig. Dat kleine jongetje, ja, die klein heet zon. Mats. En die woont in Haarlem. Ja. En sinds hij geboren is, vier jaar geleden bijna... hebben wij bijna elke week al één of twee dagen op hem gepast. Ook in Drenthe. Ja. En dat moesten wij dus 420 kilometer heen en terug. Soms... En uh, toen dachten wij, weet je wat, ik ben 78 uh, geworden. En ik had een groot atelier met een stuk uh, tuin enzovoort. Dat moeten we eigenlijk maar verkopen. En dan kijken of we in Zandvoort of in die omgeving terecht kunnen komen. Nou, dat is allemaal keurig op tijd gelukt. En uh, na acht jaar heb ik uh, mijn atelier verkocht. En uh, toen kwam hier toevalligerwijs net op tijd in Zandhorst... Dat appartement leeg en wij hebben een bod gedaan, en dat werd geaccepteerd, en we trokken van het ene huis in het andere. En dicht bij de kleinzoon nu. En dicht bij de kleinzoon. Die komt elke week nog een nachtje bij opa en oma slapen. Heerlijk. Ja, fantastisch. Dan moet je toch wel een goede opa zijn? Ja, dat, dat moet je eigenlijk aan, de, aan de, het leidend voorwerp vragen natuurlijk. Je verwendt hem. Nee, dat mag niet hè. Mag toch? Nee, nee, nee, nee. Als opa mag je alles. Nee, opa moet streng zijn. Nergens aanzitten. Stil, niet hard lopen. Nee, dat moet, opa moet dat allemaal goed in de hand houden. Hè? Maar dat doe je niet. Ik, ik, ik twijfel of ik het wel goed doe eigenlijk. Ja, zo hoort dat <laughs> ook. Ik ben opa ook hoor. Ik ben ook opa. En van opa mag altijd alles van oma niet. Die is streng. Maar... <laughs> nou, oma bemoeit zich er niet te veel mee gelukkig. Nee. En dan zit je hier dicht bij het strand. En dan ga je met je kleinzoon wandelen over het strand. Soms. Niet altijd. Natuurlijk, kijk, als het, als het 7 wacht is... dan is dat een beetje overdreven. Maar als het een beetje lekker weer is... gaan we naar het strand of we gaan de duinen in. Wat ook heel erg leuk is... dat we even naar het, naar het kinderboerderijtje van Centerparks kunnen lopen. Dus dat is allemaal... allemaal het is hier allemaal ja, hemels, moet ik zeggen. Ja. En, en luister dan ook naar het geruis van de zee... Ja, natuurlijk luister je naar het geluid van de zee. Weet je wat het is, daarom heb ik ook die dingen, die stukjes geschreven. Als je, Toen ik, wij gewoon met de caravan en later met de camper hier kwamen... dan ging je dus wel langs zee wandelen. Maar meestal was dat dan zeg maar in de loop van de dag. Hè? Want nou, nou ja, en dan vond ik het altijd verschrikkelijk saai eigenlijk, de zee. Ik zeg tegen mijn zoon, ik zeg, wat vind je daar nou aan die zee? Het is toch gewoon hartstikke saai? Je ziet alleen maar die golven en dan een partij van die mensen die daar langs de strand schoffelen. Ik vond er eigenlijk niks aan. En uh, toen ben ik hier elke morgen om 8 uur, uh, dat deed ik in Trent ook al aan het wandelen gegaan. En langs de zee, en dan zie je dus ontzettend verschrikkelijke, prachtige afwisseling van wat de zee eigenlijk is, met die wolken en al die dingen die daar aan het strand zijn. De zee is elke dag anders okay. hier. Het hè? is elke dag heel anders, en dat is in de bossen toch een beetje minder. In de bos verandert dat wel, maar dat is dan meestal met de herfst of met het voorjaar, weet je wel. Maar dat blijft het toch min of meer hetzelfde. Maar heren is het toch, ja, ik, ik vind het geweldig. Maar dat ook is... met een storm. Ga lekker ja, zitten natuurlijk. aan de boulevard en kijk naar die golven. Ja, maar dan ook langs het strand lopen in mijn ja. eentje natuurlijk. Het kan mij niet... Of het nou regent of stormt, ik ga gewoon lekker wandelen. Dus ja. dat maakt niet uit kunnen ze zich voorstellen dat wij zandvoerters slapen met de ramen open... want die zee moeten we horen s'nachts? Ja, dat kan ik me geen goed voorstellen. Bij ons op het appartement kun je de zee ook nog een beetje horen... als je het raam van de slaapkamer open hebt staan. En als wij terugkomen van vakantie, gaan we niet meteen naar huis. We rijden eerst naar de zee om te kijken... Of hij er nog is. Ja, zo, zo voor elke bevolkingsgroep zijn typische gewoontes. <lacht> Daar kunnen we niks van doen. Ja. Maar het is een hemel voor ons. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben blij dat ik bij jullie in de hemel mag wonen natuurlijk. En u bent altijd welkom, dat ja, weet u. Goed zo, dat mooi. Ja, ik en, schrijf niet voor niks. En we genieten van uw stukje in de Zandvoortse krant. Ja, dat is leuk. Ik mag er van uh, Gilles nog vier extra schrijven. Dus, ja, uh, ah, dat is leuk, hey. Heel leuk. Dus, uh, en ik, toen dacht ik bij mezelf: Weet je wat, misschien kunnen we nog wel een serie beginnen. En ik heb dacht: uh, Strandvondst. Je vindt allerlei leuke dingen op het strand. Hè? Soms dat is een het wat er allemaal gewonden wordt. Ja, dat heb ik ook gezien, Daar ja. ben ik met mijn kleinzoon geweest en met mijn zoon. Maar als je daar nou stukjes over schrijft... Hè, dan ligt bijvoorbeeld een, een verwaarloosde uh, afwasborstel. Ligt daar. Nou, daar kun je natuurlijk leuk over. kan je heel verhalen mee bedenken. Ja, ja, ja, absoluut. En ik heb nu een verhaal geschreven over een zeester. Uh, ik wist helemaal niet hoe zeesterren eten. Dus dat heb ik even opgezien. Op uh, tegenwoordig het fantastische internet. Daar vind je dus alles. En als je dan leest hoe die, be hoe die beesten. Aan een, hun eten naar binnen slurpen. vanuit een mossel. Ja, dan denk je: dat is toch allemaal een wonder. Heerlijk, hè? Geweldig. Nou, en zo ga ik dus een hele serie uh, strandvondst proberen te schrijven. Dus u in het Juttesmuseum, heeft u al links en rechts gekeken wat er allemaal aanspoelt? En ja, dat aangebred. heb ik heel goed gezien. Ja. Het, vooral mijn kleinzoon vond het ook geweldig leuk, dat museum. Met al die dingetjes die aan het strand, autootjes, weet ik veel, alles liefde, hè? Ja. Dat is hartstikke ja. mooi. En wat, wat mij opgevallen is, trouwens, is dus dat het strand ook een soort woestijn kan zijn. Ja. Want als het heel lang droog is, zoals een paar weken geweest... dan is die vloed geweest en dan is eigenlijk al het eten zo langzamerhand van het strand verdwenen. Dus dan zie je ook geen vogels meer, geen kraaien meer. Je ziet, heel, je ziet alleen maar zand en er ligt hier en daar een schelpje. Maar dat is eigenlijk voor die beesten een soort woestijn geworden. Maar je ziet wel zeehondjes die liggen... Zee? De derde, ik heb er nu drie gezien. Zo, u kent ze. Uh, ik zeg tegen één altijd: Henk. Ik zeg, Henk, uh, het water. Weer in. Ja, heerlijk. Ja. He? Maar dat kan alleen maar hier. Ja, dat kan alleen maar hier. Maar ik heb, ik heb me laten vertellen dat maar weinig zandvoortsers ooit een zeevond op het strand hebben gezien. Nou, nou, we hebben ze al gezien hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Zelfs als ik granale vis met mijn kroon, dan komt zo'n zeehond naar me toe zwemmen. Is dat zo? Ja. En op 10 meter afstand. Dat oh is ja. nieuwsgierig hier kijken. Oh, van, wat doet hij? Ja, van de, van de week was er een mevrouw. Die kwam naar me toe gereden. Woont u hier? Woont u hier? Ik zeg, ja daar. Ze zegt, moet je eens kijken. En dus daar zit ze in, het, in de branding. En dan ging net zo'n zeehond. Die flipperde daar de branding net door weer zee in. Ja. Nou, is ja, gewoon. Uitrusten? Ja, we hadden uitgerust, ja. Mooi. Nee, maar er is hier zoveel te doen in Zandvoort. En in augustus bramen zoeken, zoeken in de duinen? Ja, dat zal kunnen. Ja, dat ga ik niet doen hoor, bramen zoeken. Rob, Weet je wat het is? Ik heb teren vingertjes en dan krijg ik er al die dingen in. de zomaar niet doen. Ik koop gewoon de pot bramen, zeg maar. Dan heeft een kleinzoon voor. Ja. Oh, oh, die dat kan ze lukken. Ik zal het al hem vragen, als ja. u dat leuk vindt. bramen zoeken. <laughs> ja, maar uh, we kunnen dus nog een aantal stukken van u verwachten in de komende weken. Ja, er, er komt nou nog, uh, dit was nummer vijf, vijf geloof ja, ik. Er komen er nu dus nog uh, zeven. Er komen er totaal twaalf, ja nog zeven. En dan hoop ik uh, dat ik met Gilles uh, nog verder kan met mijn strandfondsen. <coughs> Hoe komt u er toe dat u, u bent kunstenaar ja. van oorsprong? Heeft u altijd geschreven? Of ik heb altijd anders. veel geschreven. Over beeldende kunst en over... Uh, ik had uh, vroeger in, uh, in Emmen, daar was een uh, gewone dagblad. Daar heb ik columns in geschreven over, over allerlei dingen. Gewoon mensenachtige dingen. Maar ik heb ook uh, en ik heb 14 jaar lang in Emmen een uh, beeldenroute... Een, Stadsbeelden heette dat, dus beelden in de stad georganiseerd. En dan schreef ik dus elke... Dat was dan van mei tot september en er waren dus een stuk of twintig beelden. En dan schreef ik in de krant elke keer een column over één beeld. Niet wat het voorstelde, maar wat ik er dus van dacht hoe je ernaar zou kunnen kijken. Weet je wel, dus niet dit, is nu, uh, dit moet je zien als een slang. Nee, ik maakte daar een soort... Ja, hoe noem je dat? Dat mensen ook dat konden interpreteren. Dat ze ook konden zien. hé, hey, je kunt er ook op een andere manier naar kijken als alleen maar een mannetje van brons bijvoorbeeld. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, is Emme een beetje cultureel ingesteld? Nou ja, ik ken cultureel. Emme nu ook van de voetbalclub. Nou ja, ja ze, hebben, ze hebben jarenlang geworsteld en er allemaal gemeenschapsgeld in gestopt ook. Nou, en eindelijk is het dus nu na zoveel jaren gelukt om ook in de Eredivisie terecht te komen. Ja. Dus dat is wel, uh, wel leuk. Maar u bent geen aanhanger van Emmen? Nou, ik ben geen... Oh, de kijk, voetbalclub, bedoel ik? Het enige wat ik aan voetbal leuk vind, is de samenvattingen op zonder avond. <lacht> Die kun je uitzetten en aanzetten. <lacht> ja, nee, ja, maar dan kun je tenminste zien dat ze ook nog wat doen. Als je een hele wedstrijd kijkt, dan ligt het meestal stil. Dus er is niks lang. Precies. Nee. Maar, en men en, en heeft natuurlijk een, een dierentuin en een zwemboot. prachtige en dierentuin, en ja. De dierentuin, die mensen, die directeur, die kende ik heel erg goed en zijn vrouw. Die hebben dat toen helemaal prachtig opgezet na. Nou, toen wij er kwamen in 1962, 1963, was dat helemaal op de schop gegaan. Dat werd echt een fenomenale dierentuin. Ook door de koningin is er een paar keer geweest. Ik ben een aantal keren met de koningin op pad geweest om met beelden te kijken en dat soort dingen. Dus ja, het is een dierentuin en die is nu dus helemaal verhuisd naar een andere locatie. Het heet tegenwoordig Wildlands. Ja. En dat is een dierentuin, is min of meer verdwenen, zeg maar. Het is meer een soort avonturenpark geworden. En ja, verder cultureel. Ze hebben een prachtig nieuw theater gebouwd voor twee, drie jaar geleden. En ja, dat, dat is cultureel. Maar er is geen circuit er is geen circuit, maar er is wel een lawaai-sportcentrum. En dat hebben ze ongeveer hetzelfde. Maar ik vond de opmerking die u maakte... dat de hemel af en toe lawaai maakt. Je ja. bent een hele zandvoorter geworden, hoor. Ja, oh. absoluut. De hemel maakt af en toe lawaai. Er is niks aan te doen. Ik bedoel, dat komt omdat Peterus. die staat daar bij dat hek natuurlijk. En er staan die mensen die willen erin, maar die zegt Peterus eruit. En die beginnen lawaai te maken. Hè? Ja. Protesteren. En dan, uh, ja. Um, uh, ik, ik vind het buitengewoon interessant om met u uh, van gedachten te wisselen. Maar we moeten natuurlijk ook verder. We gaan verder. Oké. Okay. We gaan nog een stukje muziek doen. Ik ja, okay. ben u zeer erkentelijk voor uw komst hier naartoe. Mooi. Het was leuk en, om even te komen. En we blijven uw rubrieken volgen in de krant. Heel goed, heel goed. En dan koop ik natuurlijk hier regelmatig verslag doen van mijn hemelse avonturen. Uitstekend. Uitstekend. Heel dank, mooi. Dank voor uw komst. Als ik zeg uh, Jess in Zandvoort, dan zeg ik Hans Rijmers. Goedemorgen. Goedemorgen Hans, Goedemorgen. blij dat je er bent. Ja. Ik ga het woord geven aan jou oh. en dat is heel uniek voor mij dat ik dat zo zeg. En dan zetten we nu weer je, telefoon, je, je microfoon uit, <lacht> <lacht> En <Lijken> zeker rustig. <lacht> nee. Hans, we ja. staan een stuk in de krant, ja. er, er komt een, een zondag... Een, uh, een dame, Hermine Duurloos, is weer geweest hier in Zandvoort. Ja, twee jaar geleden. En wat speelt zij? Een chromatische mondharmonica. Ja. Ja, dan word ik toch wel erg nieuwsgierig. Een chromatische mondharmonica. Ja, ja. Nou, je hebt twee soorten uh, mondorgels. Vroeger zeiden we mondorgels maar tegenwoordig rekkie... noemt dat ja je van die, en, en dan had je die kleintjes speelgoed waren net, nee hoog ho, ho, speelgoed ja goed goed speelgoed dat noemden we dat was een piccolo. Oh. zo'n kleintje oké okay, ga door en daar speelde toen Stielemans ook op op zo'n kleintje ja wij <laughs> ligt vooral tegen mijn kleine concerten natuurlijk dus onzien <laughs> Nee, maar euh, zo'n zo klein Nee, maar die kon, als je een beetje een grote mond had, kon die er in één keer in. Ja. Het kwam ja. geen toon uit. Het zag er ook bijzonder uit. Maar euh, euh, die grammatische mondharmonica: euh, kijk, ze hebben die mondharmonica vast. Dan hebben ze een hele hand zit er omheen, Ja. Zo. En aan de zijkant zit een knop. Ja, dat aan de zijkant. Af. Waarom is die knop? Dat is. De chromatische mondharmonica, want dan kun je van toonladen veranderen door die knoppen in te drukken. Dus niet een halve toon? van een Nou, dat, als je hem voor de helft indrukt, misschien wel. Maar zo goed ben ik muzikaal ook weer niet onderlegd hoe dat zit. Jij maar, bent een muziekkenner bij het leven. Ja, maar je kan me alles vragen over een klaversimbel, maar hier weet ik niet alles van. Dus die knop kun je in de zijkant indrukken, waardoor je... Tonen hoger en, en, en lager kan, kan maken, in feite. En heb je een diatonische. Ja, en dat is. Want deze is de volgende vraag. Ja. Ik heb geen idee. <laughs> <laughs> maar volgens mij is dat de, uh, het mondorgel zonder die knop. Dus wat bijvoorbeeld dat piekelootje is. Want dat is maar één. Hè, dus dat, dat, Eén toon. Eén toon. He, aan de andere kant is het ook zo dat er zit ook een, uh, uh, als je tegen het mondstuk kijkt van een mondorgel, had ik dit maar geweten, dan had ik er even een half uurtje op gestudeerd, zeg. <laughs> uh, uh, kijk, als je tegen het mondstuk kijkt, zo, ja. dan zijn het allemaal vier, vierkantjes, ja. aan de onderkant en aan de bovenkant. Ja. En die zijn versprongen van elkaar, die zitten niet recht tegenover elkaar, dus maar zitten... Nee, maar ik zie dat mondorgel van mijn vader nog. Je ja? had ook een grammatisch mondorgel, hè? Dat zie ik nog wel voor me. Ik heb dat ook wel eens vroeger geprobeerd. Dat ging niet lukken, maar dat ja. maakt niet uit. Het gaat om het idee. Dus, da, dus daar kon je ook bijvoorbeeld alleen aan de bovenkant blazen. Of zuigen. Hè? Want ja. daarom merk je ook niet uh, of dus ze adem wel ademhalen. of geen adem halen. Nee. Ja. Of aan de onderkant. En ze kunnen dan nog veranderen van toon door die knoppen in te drukken. Ja. Nou, dit, dat, is dit genoeg zo? Of heb je nog een half uur? Uh, ik vind het uniek dat ja. je dit vertelt. Ja. Maar ik snap met die vraag. Nee, ik ik, ik heb hier niet op voorbereid, maar dit was diep in het geheugen ja, okay. <laughs> Maar aan de andere kant, uh, uh, vergis je niet hè. Uh, uh, uh, dat mondorgel heeft Nederland eigenlijk voor het eerst kennis gemaakt. in het cabaret van Tom Andersen. Dat daar het Hotcha trio vroeger ja. optrad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kun je dat nog ja. herinneren? Ja, ja, ja, ja absoluut. Nou, wat hadden die nou? Die had hele grote dingen. Ja, die had... Nou, Pieter toch. Die had, die had zo'n hele lange ja. mondharmonica. Ja. Mondharmonica. Ja. En er was er eentje, die had er eentje, uh, die, als een cilinder. Ja. Er zaten er drie op. Zo. Dus die... En dat was, dat was de bas. Dus die draaide dat iedere keer. En Jan Verwij die speelde de chromatische... Uh, uh, mondharmonica. En daar zat al die knop op. Dus exact dezelfde van Honer. Uh, die die toet Stielemans ook speelt. Hè? Dus dat is eigenlijk... de standaard voor de mondharmonica. En nou... als nou... Uh, jullie even tijd hebben... dan moet je even op YouTube gaan kijken... naar Buddy Green... in Karnike Hall. Die speelt daar... In Carnegie Hall voor een gigantische zaal, solo die chromatische mondharmonica. En dat is zo fabuleus, dat, dat moet je zien. Uh, Hermine Durlo, echt verreweg de uh, beste in Europa. En hey, zijn wij Durlo. trots nee, nee. dat hij morgen hier is. Hermine Durlo, vertel wat Miro Zij is Nederlands. Ja, tot een gisteren beroemd, wel. Een beroemdheid. Absoluut. Een beroemdheid Absoluut. op de chromatische mondenmolen. Zeker, zeker, zeker, zeker, Ze heeft platen gemaakt, neem ik aan. Ja, dan. ja, ja. Kunnen we iets meer over zeggen? Nee. Over Hemin. Nou, ja, de, de, Ze is eerder hier, uh, hier uh, geweest. Ja, nee, ze is twee jaar geleden hier geweest en uh, toen was dat natuurlijk ook wel bekend en beroemd en en nog niet zo bekend als nu uh, in het land de blinden bij al snel uh, eenoog uh, koningen. Uh, maar ze is ook begonnen uh, studeren uh, saxofoon. Maar ja, hoeveel saxofonisten heb je al? Tineke Postma, Candy Dulver, noem maar op. Prima muzikanten allemaal. En zij is toch min of meer toevallig met die, met die, met het, met die mondharmonica naar aanraking gekomen. En bleek daar een geweldig talent voor te hebben. Ook natuurlijk, zoals bijna alle mondharmonica-spelers, geïnspireerd door, door Toet Stielemans. Daar ontkom je niet aan. En, en, en heeft, want zij heeft toch een beetje. De erfenis van Toetsen overgenomen. En dat gaat ze morgen ook wel laten, laten horen hoor. We worden er nog steeds mee geconfronteerd, hè? De openingstune, ja. baantje ja. Is ja. Toets. Dat, ja, uh... heel veel. Heel veel. Uh, uh, Lots of Common West. Is... Uh, Turks Fruit, uh, uh, uh, ja. uh, noem maar op allemaal. Ja, man heeft, als je bijvoorbeeld kijkt of luistert naar. Uh, hij heeft ongelooflijke mooie opnames gemaakt met uh, Quincy Jones. Nee, dat, dat, dat, dat, dat moet je echt beluisteren. Dat is zo goed. En, en luister er maar twee of drie keer naar. Dan je hoort iedere keer weer uh, iets nieuws. Echt fabuleuze arrangementen. Prachtig. Daar ja. krijg je kippenvel van. Nu gaat Hermieke ik. spelen. Ja. Uh, ze heeft wel begeleiding. Ja. Uh, maar ze heeft ook een uh, begeleiding weggelaten. Uh, en, en dat vind ik wel heel mooi. Uh, we hebben geen slagwerk. D omdat dat dan toch wat te hard is, uh, dan, dan dat moet je niet willen. Dus zij wil echt, en ik prijs dat zeer inder, on de onverdeelde aandacht. En zo hoort dat. Het is ademloos luisteren. Nou ja, af en toe wel ademhalen. Want <laughs> zoveel AED's hebben we niet. Dus de, de, de, de, nee, ja, Pieter, kom op zeg. <laughs> <laughs> ik bedoel, de, de grijze plaag is binnen, maar die moet ook weer heel naar buiten. Ja, okay, na, ja. na het eten. <laughs> uh, dus wij, wij, wij hebben... Uh, Jan Clement, uh, uh, piano. Ja. En, en we zijn ontzettend blij dat hij uh, er weer is. En Erik uh, uh, Bas. Ja. En echt, ik, ik verheug me daar zo enorm op. Uh, ze was in... Uh, nee, 2014 was ze hier. Dat is vijf jaar geleden. Ja. Oh, twee, oh ik dacht twee jaar. Ja. Is dat uh, ja. weer zo lang geleden? Ja, ja 22 oh, okay. oktober 2014 oh, okay. Okay. speelde ze hier. Ja. Ik weet nog wel dat iedereen super enthousiast was. Ja, klopt ja zeker, zij zeker, heeft zeker. het duurt het om er weer terug te halen naar zonfot? Omdat zij ontzettend druk is met uh, overal de optredens in Europa en Engeland. Hij uh, uh, heeft heel veel tijd besteed aan de, uh, uh, opnames maken en niet alleen uh, jazzopnames, maar ook met het schoenberg ensemble En, en, en dan praat je toch over uh, klassiek, semi-klassiek of, of hoe je het maar noemen wil. Dus uh, heel veelzijdig. Maar dat deed, doet Stilemans ook. Die speelde ook uh, op een geweldige manier uh, Rhapsody in Blue bijvoorbeeld. Hè? Ja. En, en, en dat, soort, dat soort dingen. En dat doet zij ook. Maar heel veelzijdig dus. In wezen. Ja, maar kijk, heel veel jazzmuzikanten uh, uh, uh, uh, oefenen uh, uh, klassiek. Ja. En dat doet zij is niet anders. Maar wat wel, ik heb, ik heb gisteravond Erik uh, even gesproken. En die is toch iedere keer weer laaiend enthousiast hoe uh, Hermine haar concerten voorbereidt. Dus die, die al heel vroeg de, de speellijst en hoe ze wil en wat ze wil en, en dat soort zaken. En dat is wel heel belangrijk om er een goed concert van te maken. Heb, je, heb jij de speellijst al gezien? Nee, dat zou ik wel kunnen, maar dat wil ik niet. Oké. Okay. Nee, ik wil. Ik wil verrast Ja, ik wil maar van niet één solist die komt. Wil ik weten, wil ik de spijlijst uh, zien? Oké. Okay. Nee, ik wil gewoon, gewoon lekker achterover leunen en, uh, en. luisteren en, uh, en. de bloemen brengen en dan is het klaar en dan gaan we lekker eten en dan gaan we naar huis en dan hebben we het gevoel dat we een uh, formidabele middag achter de rug hebben waarvan we het zonde vinden. Dat er dan maar 90 of man zit en dat de rest kennelijk andere belangrijke dingen te doen had. Je hebt het over lekker eten. Ja. Um, na afloop nee, is ja. de mogelijkheid, jullie organiseren niet, maar na afloop. Nee. Ja, maar dat is vol. Oh. Ja, Dan ga ik het ook niet zeggen. Nou, loop nee. kan je niet meer eten. Nee. Nee, ik heb, ja, ik heb Theo net even gebeld. Ja. Eh, om even te vragen, moet ik nog wat zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> maar verder zijn er uh... gewoon nog wel kaarten aan de kassa. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Die entree die is 15 euro Yes. te betalen bij Hans Rijmers. Ja, zeker. Ja, nou. Anders kom je niet binnen. Nee, zeker niet. <laughs> nee. Reserveren kan niet. Jawel. Oh, kan nog wel? Nou, nu niet meer. Nee, dat nee, betreft, nee, nee nu niet meer. Je wordt gewoon aan de kassen betalen, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe laat gaat de zaal open? Nou, een uur of uh, half twee of zo. Half ja. twee? Half twee, kwart voor twee. Een, een beetje. Het begint om half drie. Ja. Tot hoe laat duurt het? Ja, maar dat... dat nou, In verband met taxi. Mensen die met een taxi komen. Taxi moeten bestellen. De belbus. Nou, de... nou ja, uh, neem geen risico. Zeg uh, half acht. <tieft> ja, ja, hoe moet ik dat dan? Ja, maar de ene keer dan is het half zes, dan is het kwart voor zes, kwart over vijf. Dat hangt er een beetje vanaf. Toegift, geen toegift, uh, blijft iedereen nog even zitten, even praten, even koffie. Maar kijk, uh, als je de taxi laat komen om, uh, om zes uur, uh, is het natuurlijk prima. Dan weet je zeker dat, uh, dat je de koffie en de drank uh, op hebt en dat je ook de tijd hebt gehad om theo te betalen. Ook niet onbelangrijk. En de handtekening te vragen van hemin Ja, want die loopt gewoon tussen het gepeupel door. Dus kan gewoon aangesproken worden. Ja, zeker, het zijn net mensen. Wanneer zie ik jou een keertje spelen op een chromatische mondharmonica? Nou, ik heb ooit een keer de keuze gehad van wat zal ik doen, wat ga ik studeren? Saxofoon of saxement, maar het is uiteindelijk saxement geworden. Oké. Okay. Een Saxe mens. Een zakse mens. <laughs> Onze bouwer. En ja. uh, we gaan even herhalen. Hermine Durlo. Aanstaande zondag, dus morgen. Ja. Om uh, half drie begint het concert. Dus wees op tijd, want anders kom ik niet meer in. Nou ja, het, het, het, uh, kijk, het, het vervelende is, en daar roep ik iedere keer. Zorg nou een beetje voor mijn bloeddruk en hartslag. Kom nou niet om tien voor half drie met dertig man daar naar binnen lopen. Kom gebleven. nou wat eerder. Ja, maar ik vind dat dan zo. We willen graag om half drie beginnen. Ja. Uh, uh, ja. En Theo wil nog een uh, kopje koffie verschonen. Ah uh, Ja, uh, maar uh, ik, ik bedoel, We, weten al, kwart voor twee, twee, we uh, weten al maanden dat het concert er is. Al maanden half drie en, en dan toch om tien voor half drie binnenkomen. Ja. Ik vind het zo zonde. Zo is dat. Ik wens je erg veel geluk en veel succes ja. en een volle bak morgen. Ja, dat hoop ik ook. En jullie bedankt voor de uitnodiging. De volgende keer en, zie ik je weer. Uh, ja, ik mag, ik mag toch hopen dat ik jou een keer in de kroeg zie. Want ik, jij doet iedere keer beloftes, maar je komt nooit. Uh, hoe, hallo, doen we dat, hoe doen we dat nou? Jij bent er ook een keer niet geweest toen ik er was. Oh, nee. Maar toen wilde ik ook een leuke dag hebben. Dat snap ik wel. <lacht> ik wens je een goede zondag. Dank je zeer. Goed weekend allemaal. Hoi. Nee. <lacht> Goed, we geven eerst nog even na Goedemorgen Zandvoort. Om twaalf uur kunt u luisteren naar een oude aflevering van ZFM Oud Zandvoort uit 2013. Waar Dick Bol terugblikt op de strijd om het kostverloren park te behouden. Ja, ik was de interviewer. Ik kan me nog goed herinneren. Interessante bijeenkomst was dat. Nou, dus luisteren. Yep. Uh, dan hebben we de agenda tot... Uh... 10 maart volgens mij was het toch dat we naar Zandvoort kunnen gaan. Eh, dus dat is nog één dag. Morgen is dat afgelopen. 10 maart is de Automax Street Power op het circuit van Zandvoort. Dus de hemel maakt lawaai. Eh, 10 maart is er wat we net gehoord hebben, Jess met Hermine Durlo, Montharmonica, een Theater de Krocht. En op tijd komen hè. De, de, begint om half drie, dus wees er echt om twee uur, want Hans wordt boos anders. En nog even ertussendoor, de 11 maart, maandag, is de bijeenkomst van de Lions Club International op het circuit. In de Mercedes Pedal Club, uh, een F Formule 1 café um, en een track day, vier uur begint het. Uh, er zijn allerlei bekende coureurs die Inderdaad. gaan toelichten hoe de Formule 1 eruit gaat zien. En uh, dat programma wordt door ZFM opgenomen en is aanstaande zaterdagmiddag in het programma van Rob Harms zo rond drie uur te beluisteren. 14 maart. Uh, 14 maart. Opening Pakhuis aan Zee op een nieuwe locatie. Zijnpost 2-3 naast Holland Casino. Ja, er tegenover. Ja. Nou, 16 maart, u heeft het net gehoord. Hè? De Vurf speelt Oudiersavond op het Zeemanshofje met bal na. Vooral dat bal, jongens, dat is ook heel belangrijk. En ook op 16 maart staat hij niet bij, is de NL Doedag op diverse locaties in Zandvoort. En dat is een week later, 23 maart, nog een keer NL Doedag en dan is het in de hervormde kerk. 16 maart, het Zandvoorts carnaval in Sportcafé Zandvoort van half Ach, van half negen, sorry, tot enen. En dan 20 maart hebben we de verkiezingen. Ga stemmen. 28 maart de regenboogborrel voor jong en oud in Grand Café XL om half zes. En 28 maart opening van de kinderkunstlijn in Zandvoorts Museum. 29 dan... maart. Opening expositie Frisse Wind... van Ada Breedveld in het Zandvoorts Museum... smiddags om 4 uur. 30 maart, de 30 van Zandvoort. Wandelevenement via het circuit... strand Duinen naar het centrum. Doe mee, er zijn nog steeds... mogelijkheden om in te schrijven. En dan 31 maart... de omloop van Zandvoort. Fietswedstrijd vanaf het circuit... via de Duinen de en de regio. En 31 maart... Runners World, Zandvoort, circuiren, u weet het. Allemaal achter de burgemeester aan. Ja, en dan uh, gaan we bedanken. Allereerst uh, DJ uh, Hebbeling voor de techniek. Dankjewel. Die deed weer voortreffelijk. Uh, Koor voor de muziek. enorm bedankt. Uh, de redactie was in handen van uh, Gert van Kuiken en de eindredactie van G. Rutte, die ook de koffie verzorgde. Dankjewel, Gery. Uh, wij... Uh, Mochten we samen presenteren, ja. Leon van Es. Samen met Pieter Jouwstra. En wij bedanken bovenal Hotel Hoogland Flores voor de gastvrijheid en de gratis koffie en thee. Het was weer een genoeg om hier in Hoogland te zijn. We wensen u allemaal een prettig weekend en tot volgende week. Hey, what What's what what that girl? Right on. Some skinny, some small. I got to get to know them all. Girls love the Girls, I love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Merry girls, the sunshine in the hair. The perfect that they wear. Girls, I love you. Superfine, butterfly. Sugar and spy, everything night. Nice. Tot zover, het ritme van Zierf. Oh,